uur. Straatman met het NOS Journaal. Het aantal patiënten met de ziekte van Lyme blijft stijgen. Volgens het RIVM zijn er vorig jaar 27.000 nieuwe gevallen bijgekomen. Bij de vorige meting in 2014 was het aantal patiënten met 25.000 toegenomen. In totaal is het aantal patiënten in de afgelopen 20 jaar verviervoudigd. De ziekte van Lyme wordt overgebracht door teken. Een infectie kan gevolgen hebben voor het zenuwweefsel, gewrichten, huid en hart. Jaarlijks worden circa 1,3 miljoen mensen gebeten, maar lang niet iedereen wordt ziek. Het college voor de rechten van de mens heeft vorig jaar een record aantal meldingen en vragen over discriminatie binnengekregen. Veel meldingen kwamen van vrouwen die geen contractverlenging kregen omdat ze zwanger zijn. Ook klaagden gehandicapten en chronisch zieken over tegenwerking van zorgverzekeraars. Het college kreeg in totaal bijna 4300 meldingen en vragen binnen, ruim een derde meer dan in 2016.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 Over de tijd gesproken, even na twee uur, Zandvoort een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag, vanaf het Mediapark aan de Tolweg 10A. Zandvoort op zaterdag, tot aan vijf uur vanmiddag te beluisteren. En hij zit weer tegenover mij, hij heeft de week weer overleefd. Albert Jan, goede middag. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars, kijkers, goedemiddag Rob. Ja, we hebben de komende drie uur Zandvoort op zaterdag. Nou, de hoofdmode is natuurlijk voetbal vandaag, hè? Ja, spannend. Ja, we gaan regelmatig schakelen met onze collega Joop van Nes, want die is natuurlijk voor ons aanwezig... tijdens de kampioenswedstrijd SV Zandvoort tegen Robin Hood. Of de wedstrijd om twee uur begonnen is... u hoort het allemaal, want het was nog even een, een, een, een itempje... of Robin Hood op tijd klaar zou zijn... maar dat hoort u allemaal al om tien over twee... naar de volgende plaat, want dan gaan we live schakelen met Joop van Es. Dus, en we gaan veelvuldig schakelen met Duintjesveld... Want het zou toch mooi zijn als er vijf wedstrijden van tevoren het einde van de competitie al het kampioen zouden zijn. En dan vanavond de platte kar door het centrum. Dat zou goed zijn. En ook voor het gedicht van de dag zou het wel handig zijn. Want dat gedicht van de dag om kwart voor vijf staat in het teken van... S.V. Zandvoort kampioen. Gelukkig is geen vrijdag de dertiende. Het is nu zaterdag de veertiende. Dus wellicht dat dat uitkomt. Dan hebben we in ieder geval het gedicht van de dag. S.V. Zandvoort kampioen. Half vier hebben we uiteraard de evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het weerbericht rond de klok van half drie. Is het, wordt het mooier? Blijft het zo? Wordt het slechter? U hoort het allemaal Maar half drie met het, het weerbericht van Rico Schreuder. Dier van de week ontbreekt ook niet. En het is een kater en die luistert naar de naam Poekie. Uiteraard hebben we ook daarnaast nog wat Zandvoorts nieuws in het kort... Kwart over vier gaan we natuurlijk uh, naar de Formule 1 in China... want vanmorgen is daar de kwalificatie verreden. We gaan kijken wat de startopstelling is voor morgenochtend. 8 uur, u hoort het goed. Dus morgens. Pit report, kwart over vier vanmiddag. En uh, ik zou zeggen, genoeg redenen om uh, ons via ZFM te volgen... of SV Zandvoort vandaag kampioen wordt. Te ja of te nee. Zo is het, voor het zo dadelijk van Joven het verloop van deze belangrijke wedstrijd. Meekijken kan hij via de webcam in de studio van CFM www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee? Zalf het op zaterdag. Leuk dat je luistert. Uit de jaren 80 zijn hier de Mary Jane Girls. het veelvuldig bij op Zaterdag langskomen. De muziek uit de jaren 80. Zal ik deze van de Mary Jane Girls je In My House. Ja, we gaan live schakelen met de Duintjesveld want daar moet het vanmiddag gaan gebeuren. De kampioenswedstrijd. Goedemiddag, Jap Fris. Ja, Goedemiddag, uh, Luisteraars en Rob uh, en ook uh, Jan natuurlijk, uiteraard. Ja, het moet hier gaan gebeuren en ik ben het zo overtuigd dat het ook zo zal gaan gebeuren. Uh, men, mede gezien de stand uh, van de ranglijst. Robbenhoed is één na laatste. En Sandvoort die staat uh, echt bovenaan. Ik geloof dat het iets van, van 20 punten verschil is. Uh, ja, maar de wedstrijd is nog niet begonnen. Zo beginnen. Robbenhoed is net pas uh, binnengekomen. Heeft een hele korte warming-up gedaan. En nu worden de spelers dan uh, op het veld verwacht. Ik zie nog niemand verder. Er staat een erehaag met dames in het uh, geel-blauw klaar. als ze het mogen ontvangen. En met uh, pom-poms in de handen. Dus uh, echte cheerleaders hebben we vandaag bij Zandvoort. En het is uh, gezellig druk, het was het voor mij wat druk. Dus er mocht er nog mensen zijn die willen komen, de wedstrijd is nog niet begonnen. Kom naar het uh, Sportpark Duitsersveld en ga een hele leuke middag beleven. En met name na Apelop zal het ontzettend gezellig worden. Er is feest in de kantine, uh, er komt een zanger en dat is uh, Yves... Uh, uh, uh, hoe heet die, uh? achterna? Ja, ja. Heren ze. Dus het wordt ontzettend gezellig allemaal. Uh, ja, de wedstrijd moet op beginnen, dus kom hier naartoe. Dat is mijn oproep eigenlijk, op. Oké, okay, ja, heb je al een uh, verwachting van uh, hoe laat de wedstrijd gaat starten, Jap? Geen flauw idee. Het is nu op een klok 13 over 2. En uh, nou, ik zie nog steeds niemand verschijnen. Je uh, hebt best kans dat het pas met een minuut gaat gebeuren. Ik weet ook niet of het schijnzetter op het veld De de, de kaarten gaat controleren. Want dat neemt ook altijd weer de, niet op 5 tot 7 in de slag. Ja, al met al is het allemaal onzeker dat we, hoe laat het gaat beginnen. Maar dat het gaat beginnen, dat is niet meer zeker. Nou, hartstikke mooi. En we nodigen alle luisteraars uiteraard uit om uh, naar Duitsersveld te komen. Ja. Dankjewel Joop. En uh, tot straks, hè? Ja, tot straks. Hoi. Oké, okay, hoi.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 The summer is over. Wij even geluk dat de zomer nog moet gaan beginnen. Ja, want daar hebben we zin in, natuurlijk. Jo, de Dusty Springfields en de summer is over. Blijft een geweldige plaats. 17 over 2, een goede De kampioenswedstrijd van SV Sanford tegen Robin Hood. We gaan hem uiteraard de hele middag voor je volgen. Verder hebben we ook onder meer het Sanford's Nieuws in het kort. Het is voorjaar en dat betekent dat de halfjaarlijkse kledingsinzameling van SEMS Kledingsactie voor Mensen in Nood in Zandvoort weer gehouden wordt. SEMS Kledingsactie zit zich in voor miljoenen mensen in rampgebieden en werkt daarbij zeer nauw samen met diverse partners, waaronder ontwikkelingsorganisatie Cordate Mensen in Nood. Helpt u mee door uw kasten na te kijken op goede nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel? Wilt u bij voorkeur de kleding aanbieden in stevige gesloten plastic zakken? De inzameling vindt plaats in de hal van het Huis in de Duinen... en in het Huis in de Kost verloren op vrijdag 20 april om 6 uur s'avonds. Bij de Agatha-kerk op vrijdag 20 april tussen 7 en 8 uur... en zaterdag 21 april van 10 tot 12 uur. Het actief beheer afschot van damherten in de Amsterdamse waterleiding Duinen... is vanaf eind maart gestopt. Het beheren wordt weer in november gestart... Het besluit voor afschot is genomen om het aantal damherten weer terug in balans te brengen met de andere dieren en planten. en om overlast in de omgeving te voorkomen. Klik en tik is een handige gratis basiscursus voor iedereen die niet of nauwelijks met een computer werkt. maar het wel graag wil. De cursisten leren de computer gebruiken, omgaan met het internet, werken met e-mail en het sociale media. De cursus start op 28, uh, is gestart op 28 mei en bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten van 10 tot half 12 en vindt plaats in de bibliotheek Zandvoort. Let op, het is noodzakelijk om je van tevoren even aan te melden... en anders even te informeren of er nog plek is. Dat kan aan de balie van de bibliotheek. Oké, okay, dankjewel Albert Young, het Zandvoortse nieuws in het kort. Ook naar te lezen op de ZFM Zandvoort app. Dus heb je hem nog niet, download hem dan. Maybe we could get down. Now. I told her my name, and said it's nice to meet you Then she handed me a bottle of water filled with tequila I already know she's a keeper Just from this one small act of kindness I'm in deep, deep If anybody finds out I'm meant to drive home But I don't all of it now, no not sober enough We just sit on the couch, one thing led to another, now she's kissing my mouth ah. I need you darling, come on, set the tone If you feel the falling, won't you let me know? weer eens uh, terug te horen de hit van Ed Sheeran en zing en wij zongen lekker mee in de studio van uh, ZFM. weg 10a ja we zijn er tot aan 5 uur vanmiddag en met name vanmiddag Albert Jan natuurlijk de kampioenswedstrijd maar dan moet Robin Hood uh, eerst het veld opkomen. ja dan laten we daar eens mee beginnen ja laten we daar eens mee beginnen ja, een en dan kunnen we gaan winnen ja, dus voorlopig... nee, nog te, Zometeen gaan we even schaken met Joop... of ze inmiddels op het veld zijn of niet. Ik vermoed, ik vermoed dat de wedstrijd zo rond half drie zal beginnen. Ja. Maar wie weet, hij, Joop van Ness houdt ons op de hoogte. Zo is dat, dankjewel. En uiteraard, als er nieuws te melden is vanaf het veld... vanaf Duintjesveld... dan hoor je dat bij ZFM Salvoort. Maar eerst gaan we weer een lekkere gouden oude voor je draaien. Hier is Elfenviel nog een keer... met een lange vest van Big in Japan... schakelen we snel over naar Duinsterveld. Jap, jij hebt een penalty. Ja, nu al. Het is uh, in de zes, zesde minuut. Dit snijdt uh, 16 meter, uh, meter in. Wordt neergelegd. En de schijfzetter stond er heel dichtbij. Heel gedecindeerd. Wijs naar de stip. Natuurlijk een beetje protest van uh, Robin Hoek. Maar dit staat klaar voor deze penalty. Daar is het pluitje van de schijfzetter En daar is de 1e verkoop van dit Uiteraard. Wie anders maakt die hele belangrijke puntpunt. Ik laat mij vertellen dat Robin Hood uh, in de competitie als achterkomen te staan eigenlijk. Als een pluntvinding in elkaar zakt. En uh, dat willen we natuurlijk hebben vandaag. Het is misschien niet sportief voor mij, maar we willen graag vandaag soms voor kampioensje worden. Kampioen in de derde klasse. En dat is het mooie dan is je eigen thuisveld. Dat gaat nu gebeuren en laten we hopen dat het nog eventjes verder gaat. Want de afloop is er een geweldig feest. Er gaat ook nog naar het uh, centrum van het plant, worden, worden gereden met een platte uh, kar. Heel leuk allemaal. Dan gaat water weer. water gaat precies beter gaan. Oh, goed gestopt die keeper. En daar is de, daar is de berg net even te laat op de 2-0 aan te tekenen. Junior nu. Jullie man, de van de 16 Raakt die bal kwijt en dan wordt terug uh, naar um, ja, het middelmiddelstap slagballetje Kan de keeper van uh, uh, Robin die bal heel makkelijk oppakken. Goed, we zijn uh, duidelijk begonnen. De, ik heb de nu de introductie gedaan, want uh, Robin Hood, dat uh, ja, staat op punt van de en ik heb zelf geschreven uh, afgelopen donderdag in de zand krant dat een, uh, een kat in de hout maakt rare sprongen. Dus je moet echt oppassen. Ze zijn. Afvallend bezig, in ieder geval in de eerste 7, 8 minuten. Stamford eh, laat zich even over het terrein komen. Gaat zich herpakken en staat nu met 1-0 voor. Een mooie doelpunt, een mooie penalty genomen door de bitwater. Goed spelen. Uh, je hoort Sean Lemmings. Uh, boven alles uit. Uh, dat is een beetje jammer. Maar goed, uh, 1-0 voor Stamford en we spelen in de 9e minuut. Ik hoop dat er nog wat meer gaat komen vandaag. Oké, okay, lekker snel doelpunt. Dankjewel Joop Jovenist voor dit moment.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 We don't need that much Just someone that starts Starts the spark in our bonfire hearts Ja, die uh, Mike Boulay van de Euro Breakdown, die staat nou naast me. Dus ik durf op dit moment geen hits te draaien. Want anders heeft hij vanavond niks meer te draaien. Hè. Dat is niet de bedoeling. Dus ik hou het lekker even bij uh, de gouden oude muziek. Zo op de zaterdagmiddag. Zou ik deze van James Blant. Die hoorde de Bonfire Heart. Eén minuut over half drie. Hij zit over mij. Met het weerbericht hebben we het over Albert-Jan. De zon had het vanmorgen al heel erg moeilijk. En gaandeweg de dag neemt de bewolking weer toe. Het blijft tot vanavond droog en in de regio en in de er waait een zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. De temperatuur loopt op naar een graad of 16. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er buien geregen. De temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen schijnt geregeld de zon. Maar het komt ook tot een enkele buien. De wind waait zwak uit richtingen tussen zuid en west en de temperatuur stijgt naar een graad of 17. Na het weekend is er vanaf maandag nog kans op enkele buien bij temperaturen van ongeveer 16 graden. En vanaf dinsdag blijft het droog en schijnt de zon volop. De wind wordt oost, later zuidoost en is overwegend matig van kracht en de temperaturen gaan omhoog. Dinsdag wordt het 18 graden, wellicht 19. Vanaf woensdag komen we boven de warmtegrens van 20 graden uit. Je hoort het goed, Rob. Ja, wat zei jij? Lekker in, Insmeren. Aan het eind van de week kan het zelfs 23 tot 24 graden worden. Normaal is het half april een graad of 14. Vanaf 21 april ongeveer een graad of 16. Al dus Rico Schreuder. Ik zou zeggen, ga door Albert Jan, ga door. Maak me gek. Volgende week, Volgende week weer meer. Oké, okay, dankjewel. <laughs> het weer is naar te lezen op www.ricoweer.nl Dat was het weer. We hoorden het in het weerbericht met Albert-Jan in de tweede helft van volgende week. Gaat het echt een klein beetje zomer worden hier in Zalvoort. Met temperaturen boven de 20 graden. Nou, we veugels er al op. Hier is Cadanstraus trouwens. En in het donker. Ik had het je nog niet gezegd. Paniek om niets, dat vind ik slecht. Maar het wordt onveilig hier te blijven. Misschien zijn ze onderweg.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 maar in en stik niet de nederpoppartij. Ja, je had een aantal groepen, Frank Boeijen en cardans en dergelijke. Scoorden allemaal hits, waaronder ook Cardance inderdaad met deze single in het donker. Zo dadelijk gaan we in het Duitsersveld schakelen, de kampioenswedstrijd van vandaag. En dan nemen we contact op met Job van Ess. Maar eerst deze van Jimmy Bohoorn. In de schakelen doen we nu al. Jap. Ja, een verschrikkelijke blunder. Maar dat is echt de grootste blunder die je ooit kan maken als keeper. Daan Kerkmans duikt over een terugspelbal, een rustige terugspelbal heen. Stand is 1-1. We spelen pas in de 17e minuut. Het is wel de bedoeling dat het vanavond een feestje gaat worden hier in Zalfoort. Deze cross the floor van Jimmy Born draaiden we derhalve. Maar wat was dat nou met die blunder? Is dat een beetje wedstrijdstress, Joop? Ja, Rob, ik denk het wel. Normaal gesproken vind ik Daan Kerkman een ontzettend zeven keeper. Echt. En ja, op de een of andere manier maakte hij die gigantische blunder. Eigenlijk had hij niet eens in zijn handen aan mogen zitten, want het was een terugstelbal. Maar goed, hij duikt er overheen en die bal die, uh, die rolt bij de verre palen het doel in ja en er staat toch 1 1 ja, en dan wordt het ineens wat ik dan eerder zei die uh, kat in de douw die hele rare sprongen kan maken goed maar dan Stamford dat, dat het gaat niet bij de pakken neerzitten echt niet is nu de bal bezit dan de kerk want speelt daar richting Jesse de haan kan hij erbij komen ja de haan kan erbij komen maar het wordt goed verdedigd daar soms dus, ja dan gaat bij hem naar zijn berg de berg kan hij wel wat oppakken Nee, nee, nee. Hij wordt goed verdedigd. Maakte een kleine overtraining, wordt gepoot en terecht. Dat is een kleine overtraining van Berg. Maar het was een hele goede actie van Jesse aan die eigenlijk min of meer moeilijk had om die bal te pakken te krijgen. Kopte hem verder in ieder geval richting uh, Nijseberg. Die goed verdedigd werd. Berg was nogal snel. En uh, ja, verliet zich eigenlijk. Maakte een rare beweging waardoor zijn tegenstander valt kwam. En de vrije schot is vergeven door een en de uiterst correct gepluitende uh, scheidsrechter, Rick de Hoeven. Daar gaat hij komen van de keeper van uh, Robin Hood. Helemaal heel ver weggespeeld weg gespeeld en gaat Robin Hood in aanval. van nummer 9 gaat naar het 17 meter gebied in, maar daar is Carsten Fries. Die uh, uh, eigenlijk een minder stopzuiger is op het middenveld van Sanford. Julie Mans, naar, naar, naar, naar de berg. berg. ongelooflijk dat die man kan met een bal. Ze speelt dat natuurlijk uit de vriezer aan. De maakt er een, een mooie schijnbeweging en hij speelt zich helemaal vrij. Julan Berg Belkant. Uh, Nilt uh, biedt zich aan. En dan komt een hele verre bal richting dit water. Op de trofdas krijgt hij hem gewoon aangeleverd. Het speelt hem door naar nou, even kijken wie dat is. Chris wil krijgt de bal voor. Krijgt de bal voor. Daar is nog er net niet bij komen. <coughs> En ook het Aardenberg probeert het via een bal. De bal gaat over het En de stand blijft 1-1. En we spelen. Even kijken, Rob op want de studio klok. Uh, dus we spelen de 22e minuut van deze wedstrijd. Oké, okay, dankjewel Joop. 1-1. Uh, dus uh, inderdaad, werk voor SV in Zandvoort. Hè? We moeten deze wedstrijd gewoon gaan winnen vandaag. En vandaag kampioen worden op Duimpjesveld. Lekker thuis. En dan vanavond met de platte kar door, door het dorp We hebben er al gewoon zin in. Of dat er zo gaat gebeuren, dat horen we straks weer van Joop. En we gaan weer naar Joop toe. Joop! Ja, want Winston zitten aansluiten over zo'n en Ede gaat Jesse De Haan de nood van de van vanbij. En pracht, met een prachtig mooi geplaatste bal in de verre hoek, De 2-1 voor Zandvoort. We spelen dus in de nu in nog steeds in die uh, even kijken minuut. En de stand is ineens 2-1. Yes! Dat is juist van jou, press, Heel veel spanning vanmiddag op Duitsersveld tijdens de kampioenswedstrijd tegen Robin Hood. Dus mocht je niks te doen hebben, ga gewoon even lekker naar Duitsersveld toe en uh, moedig de heren van Zandvoort 1 aan. Hè. Op dit moment staan we 2-1 voor, dus het gaat lekker daar. Maar een beetje aanmoediging kunnen ze wel hebben. Ik heb deze plaat nog op een dus even denken. Volgens mij uit 1983, ja, zoiets. Jo, de Billy Joel en de Uptown Girl. We hebben een kort bericht over een verkeersongeval wat afgelopen week heeft plaatsgevonden. Een jongeman is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in Benveld. Rond 1 uur ging het mis toen het slachtoffer met zijn fiets ten val kwam op de Zandvoortse Laan. En dat uitgerekend op vrijdag de 13e. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te bieden... het slachtoffer is na de eerste zorg naar het ziekenhuis vervoerd... voor verdere behandeling. Doordat het verkeer op de Zandvoortslaan maar via één rijbaan compenseren en het verkeer op een gegeven moment zelfs even helemaal stil werd gelegd... ontstond er een fikse file in beide richtingen. Oké, okay, zo dadelijk weer naar voor vervolg van de wedstrijd van vandaag op Duintjesveld. Your, mind. your heart is too strong, anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. was Milky Jens en de Stolen Dance. Ja, contact met uh, Duitsersveld lukt op dit moment even niet. Maar uiteraard blijven wij het uh, proberen vanuit de tolweg 10A. Contact over de kampioenswedstrijd met Joop van Es. De laatste keer dat we Joop spraken, stonden we in ieder geval met 2-1 voor.